Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het lijkt erop dat er de komende tijd geen boze buschauffeurs en treinmachinisten de straat op hoeven om actie te voeren voor hun vroeg pensioen. Er was jarenlang een regeling voor mensen met een zwaar beroep, zodat zij eerder konden stoppen. Die regeling zou na dit jaar aflopen, maar het lijkt erop dat het van tafel is. Minister Heijem zit op dit moment met de vakbonden en werkgevers. Verslaggever Roland Muller ziet het niet meer mislopen. Er lijkt wel echt een positieve sfeer te hangen. Men wil er echt wel vandaag uitkomen. Er wordt nog wel over wat details besproken, heb ik me laten vertellen. Maar het ziet er toch wel echt naar uit dat er vandaag getekend wordt. Een aantal voetnoten, voetnoten moeten nog wat worden besproken. Wat die precies zijn, dat hebben we nog niet kunnen horen. De laatste tijd waren er ook vroegpensioenacties van politiemensen. Onder meer tijdens de klassieker Feyenoord-Ajax. Die wedstrijd kon daardoor niet doorgaan. Studenten gaan vandaag naar Den Haag om te protesteren tegen de langstudeerboete. Dat is een oude bekende. Een jaar of tien geleden bestond hij ook al even... maar toen werd hij snel weer afgeschaft. Het nieuwe kabinet wil hem weer invoeren... en daar zijn de studenten het dus niet mee eens, zegt verslaggever Ellen Kamphorst. Ieder jaar dat je langer over je studie doet, betaal je dan 3000 euro extra... En dat gaat volgens het nieuwe kabinet dan honderden miljoenen euro's aan besparing opleveren. Maar volgens studenten geeft die boete juist een enorme druk. En die willen dat die van tafel gaat. Die langstudeerboete is niet het enige dat de studenten dwars zit. Ze zijn ook kwaad vanwege de btw-verhoging op sport en cultuur. En een primeur voor tennister Suzanne Lamens. Voor het eerst heeft ze de halve finale gehaald van een toernooi op het hoogste niveau. In de kwartfinale in het Japanse Osaka won ze in drie sets van de Roemeense Anna Bogdan. Ah. Lammens final week is Lamens staat 125ste op de wereldranglijst. Door het goed te doen op toernooien als deze kan ze flink stijgen. Dat wordt nu wel lastiger. Haar tegenstander voor de halve finale is nog niet bekend. Maar het wordt sowieso iemand die ruim 50 plekken hoger staat dan Lamens. Het weer nog de dag begint grijs en mistig. Daarna zijn er opklaringen en vanmiddag is het op veel plaatsen droog. En vooral in het oosten breekt de zon ook door. Het wordt 17 tot 21 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan nu geen files in Noord-Holland. Maar er komt nog wel dichte mist voor, dus dat blijft opletten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.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 day. Turns out Nee, man, nee, de mama's en de papa's. Heerlijke, tijdloze... Blijft altijd een mooi nummer, dit, hè? Tijdloze muziek. Ja, wat wat ja. ook tijdloos is, dat... Uh, ja, ik krijg een bericht. Joke is wakker. Joke in uh, Hamilton, Canada. Fijn dat je er Mo bent. Goedemorgen, Joke. Uh, nu zijn we ook compleet... Haha. <laughs> ik miste al wat, ja. Nou ja, gelukkig. Dank je wel voor de foto, in ieder geval. Uh, Gerry, had het over... Uh... Uh, ik miste al wat, ja. Oh, kijk, ja. En? Uh, moet je alleen weer geluid uitzetten, kleine vriend. Ja. En wat zie je nu? Zie je hoe de camera staat, niet goed volgens Gerry? Die ja, zie je in beeld. Ik moet even, je ja, maar jongens, als ik dat tijdens de uitzending doe en mijn mobieltje heeft allerlei kuren. En, en het geluid staat er weer aan en zo. Dan krijg je een hele hoop kabaal, want als ik dit nu start. op mijn mobiel, Gerry. Gerry staat mee te kijken, dan kunnen de luisteraars op de radio zo niet zien natuurlijk. Nee. Maar, luisteraars, Gerry staat mee te kijken op mijn mobieltje. Ja. Want we wilden kijken of de camera in de studio goed staat... en of we de luisteraars die ook uh, uh, uh, uh, aan beeldvorming doen... of die ons uh, allemaal in beeld kunnen zien. Ja. En uh, Gerry verdacht uh, Willem ervan dat hij al die beelden naar zich toetrekt. Ja, zich toe trekt, ja, ja dat, dat, dat jij alleen maar de ster wil zijn hier in de, in de uitzending. Ja. We gaan zo buiten de uitzending. Buiten, als je straks weer muziek draait, ga ik wel even kijken op mijn mobieltje. Je moet me niet storen onder de uitzending. Dat, is, dat kan ik niet aan. Nee, dat is zo. Nou, dat is mijn als... leeftijd. Hè? Daar kan ik niet meer aan. Nou ja, goed. Als je maar weet dat... Uh, ja. Ik uh, zal je vertellen... Mijn leeftijd. Dan zoek ik ook nog wel eens... Uh, vriendschap met een leuke dame. En, ja, je moet die moet ik keer stoppen je, met die berichten. Ik word er knettergek van. Ben je op Tinder? Hè? Ja, nou... is dat Tinder? Nee, Tinder. Oh, <laughs> Hoe? Tinder. Tinder. Dat klinkt heel lief. Ja. Hè? Teder. Ja. Teder, ja. Dat Heel is eigenlijk tender, nog een ja. betere vertaling. Ja. Teder. Er ja, kwam een leuke dame tegen. Zag nog een behoorlijke uh, sexy uit. Ik, dacht, nou, ik probeer haar te versieren. Ja. Doos mijn slingers mee. Ja. ja. Alles bij had je? Ja. Ik kreeg het voor elkaar dat ik met hem mee naar huis mocht. Oké. Okay. Ja. Nou ja, eerst een drankje. doen op de bank <coughs> natuurlijk. En ja, de, ja. Nou ja, ik weet het zover. Ze was weduwe. Wie? Die dame. Oh. Ze was weduwe. Dus nee, ik denk, nou ja... Die misschien ook al jaren geen uh, pleziertjes meer gehad. Die denkt: nee, ja, ik ga ja. het proberen. Hè. Dus nee, nee. Ik, ik zeg tegen dan kunnen wij niet. Uh, is, heb jij een mooie slaapkamer? Mag ik jouw slaapkamer eens zien? En je hebt het hier beneden zo leuk voor elkaar. Mooie salontafel. Leuke nieuwe tv ze. Alles uh, ja, mooie vloerbedekking. Ja, dat was geen vloerbedekking van laminaat, Maar het zag er allemaal keurig uit. Je was heel uh, benieuwd. Dus, ja. Een beetje benauwd ook. Hè, want ik dacht, ja, gaat dat lukken? Hè? Ja. Dus ik zweet stond op mijn voorhoofd. Moet ik maar goed, ik kom boven met haar en ik, we komen in bed terecht. En ze was een beetje, het, een beetje aan het shaken, een beetje aan het bibberen. En ik zei, wat is er meisje? Ze zegt, ja, ze zei, als mijn man toch zou weten wat we nou van plan zijn... dan zou hij zich omdraaien in zijn graf. Ik zei, nou mij dan doen we het toch twee keer, dan ligt hij weer goed. En iedereen, iedereen lacht ook gewoon Maar ik, ik, ik, snap, ik snap dat. Ik snap dat gewoon niet. Dat is... Dat is, dat is, ja. dat is, uh, dat is echt gebeurd. Dat is zeker echt gebeurd. Dit is nou, ik historisch jou, verantwoord. Hysterisch, ja. hysterisch verantwoord. Ja. Ja. Ik, uh, ik zal je vertellen... Uh, ik, ik heb dat soort verhalen... Jongens, houd toch even stil in die zaal. alsjeblieft. Uh, ik heb dat dus ook... Ik, ooit in mijn datingzaal dat heb ik mij ingeschreven. En uh, dat, uh, dat was uh, dat van het... Dat, uh, Flexa is dat. Alexa, Flexa, dat, is toch veel, dat is toch verf? Ja, maar daar kwam er later pas achter. Ik kreeg alleen maar een berichtje van schilders. En oh. ze, nee, je moet Lexa hebben, geen Flexa. Maar oh. waren er geen vrouwelijke schilders? Ja, één. Ja. Ik zeg, dat van, dat, ik dat zeg, was vooral waar ik was. Ik zeg, ja. hoe heet je dan? Ja, je Nou, dat is toch... Ja, dat, uh, ik, kan, ik kan je vertellen van het is niks geworden en, uh, en, en ja. Toen heb je het opgegeven. Ik heb het, nou ja... Ik heb een wijze les geleerd. Ik ja. vind, uh, je moet altijd zeggen woorden van twee kanten bekijken. Dat is waar. Ja. Both sides. Hè? Both sides. Goes ja. and flows of angel here And ice cream castles in the air. And feathered canyons everywhere. I've looked at clouds that way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 Something's gay. Oh god, oh god, ja beste luisteraar. Het is helemaal goed met de microfoon. Ik word daar zo verdrietig van. Af ik word zo ik verdrietig van die man. Ik word nou af en no, toe, no. af en toe, hè? Nou, nou. No. <laughs> maar, Willem, ik kijk op mijn beeld en jij hebt net ook op het beeld gekeken. Ga ook op het ja, beeld ja. en we nou, zie je, je Sinterklaas. Gekeken. We zien Sinterklaas. Ja, hij is. Uh, hele, de hele meuk, een oude meuk. Is hij al onderweg? Ja. Ja, hij komt over een paar weken aan, in Zandvoort al. Ik heb net een berichtje gestuurd toevallig, ja. Want ik zie hem ik, ik, zitten op pakjesboot 6. Ik zeg, hebben jullie geen wc daar? Hij hangt gewoon over boord. Ik zeg, hou even rekening met die camera aan staat. Echt? Ja. Ik weet 16 november dat hij geloof ik landelijk. Ja, dan komt hij. Dan komt hij op. Dat is op zaterdag. Dan komt hij 17 november in Zandvoort aan. 17 november. Komt hij aan? Komt hij weer? Met de KNR. Met de KNR? Met de KNR? Ja. Uit de komt hij dan? Gaan rijden met die man. Gaan rijden met die man. Kinderen. Ja. Ja, precies. Nee, maar dat is dat is al dat is over een paar weken. Ja. Ja oh is het leuk? Ja. Leuk, hè? Ja, maar ja, uh, uh, uh, uh, uh, ik moet zeggen, ik, ik ben zelf ook wel eens... Uh, ja, jij bent de hulp, hè? De hulp. Ben, nou, ik ben ja. bekend met Sinterklaas, als ik het ja? maar zo Ken je hem neem. goed? Ja, ik ken hem heel goed. Ja. Maar sinds dat die hele Zwarte Pieter ge, uh, gedoe... Doen, is die wel verdrietig uh, uh, om, hè? Ook, hè? Heeft Sinterklaas steeds meer moeite om Zwarte Pieter te vinden... die met hem mee willen op huisbezoek. Ja, dat ik Dus Sinterklaas is de huisbezoeken moeten staken... Ja? ja, dat ging niet meer. Want er waren geen zwarte pieten meer mee. Nee, want die moeten horen er wel bij. En zo heeft wederom een bepaalde groep mensen in Nederland... een, een oh. leuke traditie naar de, uh, ba naar de ballen. Ja. Ja. Maar Wat? er zijn toch ook uh, roet, roetveegpieten? Dat zijn geen pieten. Nee? Nee. Dat zijn roetveegpieten. Ja, ja maar ja. Oh, ja maar ik, <coughs> ik moet even waar. woesten. Dat zijn uh, <laughs> semi-pieten. Roet, Roet in het eten gooien. Ja, ja, ja, waardeloos, ja waardeloos. Waardeloos. waardeloos. Ja, ja, ik, ja, ik, ja, ik ben er niet van hoor, helaas. Nee, nee. Ik heb wel laatst ook gezien een, een, een, een, een Piet. Een Piet? Ja, een, een zwarte, heb je een Piet? Zwarte, geen zwarte vlek, maar dit allemaal rode vlekjes. Een Piet met rode vlekjes? Ja, bleek mazelend hebben. Oh, mazelpiet. Nou, mazelpiet? Ja. <laughs> Ja, nee, dat is toch maar die Marzelpik? Tijd, uh, die marzelpik is dat. Ook. Marzelpik, ook, dat wel, natuurlijk. Pick, ja, pick, ja, Maar je gaat dat weer krijgen natuurlijk. Ja, want gezellig. in de winkels vind je het al. Uh, die he, liggen er al. Chocoladeletters, pepernoten of kruidnoten. onlangs nog een fondantmuisje mogen nuttigen. Een fondantmuisje? Oh. oh, dat was werkelijk. Dat was een, hoe moet ik het, hoe zal ik dat, hoe het zal ik dat? Het was bijna een... Een? Nou, het begint nou. met een O. Uh, oh, O! Oh, oh. Oh. Ja. Nee, maar, maar uh, ik heb, daar ben ik helemaal niet van. Van marsepijn of font. Oh lekker, nee, oh, nee, heerlijk. Nee, nee, nee. Oh, oh heerlijk. Oh uh, heerlijk. Ja. Uh, ja. Uh, uh, uh. Kreeg ze in je schoen altijd, He? Daar Die kan muizen. ik wel iets over, over vertellen. Ik heb uh, mijn vooropleiding was brood en banket. Echt, echt serieus. Jij bent bakker geweest. Ik ben hè? bakker geweest. Ja. ja. En uh, rond de feestmaanden maakten we natuurlijk speculaas, maar we maakten ook roomboter. Nee, rom ja, bosplaat. Van, van, oh, ja. ja. ja. Oh, had je chocola, je had roze, had je. je en die had de, lichtbruin. En lichtbruin lichtblaad. had je, ja. wit en je had roze. Ja. En uh, had ik dus een keer, uh, uh, moest ik dingen maken en zo. Die heb ik toen meegenomen naar huis. Die gaf ik aan mijn moeder. Ik was toen nog jong, onbedorven, en ik wist nog niks van het leven natuurlijk. En nog steeds niet eigenlijk. Nou, <laughs> maar goed. Um, maar dan zet ik dat zakje bij mijn moeder voor de neus. In, want ik wist dat ze dat lekker vond. En dan uh, zegt ze. Nou. Kopje koffie erbij, gezellig. Nou, kopje koffie erbij. Ik had mijn koffie nog niet op, want het zakje was leeg. Echt? Ja. Hield ze daarvan? Oh, die is helemaal gek van. Ja? ja, echt. Maar die ziekenhuis niet meer, hè? Nee, nee. Je moet, echt, Rome, je moet er echt naar zoeken. Maar ik, ja, ik vind het zalig. Ja, ja. Waar, waar ik allemaal helemaal gek van was, of van Ben nog steeds, ja. dat zijn chocoladeletters. Ja, letters. Ja. En maar ja. dan van Drosten. Ja, Drosten. Drosten. Ja, oude, en de oude Drosten. Ook, nog, ja. ook nog de letter Q, hè, want er zit een meeste chocola in. Nee, dat gehoord. is M toch? Of W. Do <laughs> Dat weet jij als geen ander. Wat <laughs> weet jij als geen ander? Owee, owee. owee, owee ja. ja, maar ze wegen ja, allemaal. Chocoladeletters, ja. ik zei dat, vroeger, vroeger, mijn zoon heet Randy. En, ja. uh, en uh, toen zeg ik altijd met Sinterklaas in zijn schoen. Ja. Had die chocoladeletter. En toen zei ik altijd tegen hem: We hebben jou expres Randy genoemd. Ja. Want als je naam aan de I was begonnen, had je niet veel chocola gehad. Nee, dat klopt. Er is, is niet tot aan de dag van vandaag, zit blij mee. Het is, ja? natuurlijk, uh, ja. het is natuurlijk voorkomen kolder. Want er staat op de doosjes uh, hoeveel Precies, het, weegt. het weegt. Dus het is onzin. Dus, uh, het is het oog, hij, he? het oog hè wat er... Nee, dan moet je even lekker ja, Wat wij een kilo lood of een kilo veren hè, dat is hetzelfde wel. Maar je moet maar even kijken wat eronder staat, een hele kleine lettertjes. Er staat dus onder bijvoorbeeld 125 gram ik maar wat. En er staan er een hele kleine lettertjes onder: wij proberen zo veel mogelijk het streefgewicht te behalen. Nou ja. Dat lukt nooit. <lacht> ja, zei... nee, dan kunnen ze zichzelf helemaal indekken daarin natuurlijk Ja, ja. ja. ja maar in chocoladeletjes, weet je wat ik ermee doe? Ik bewaar ze voor de kerst. Ja. Want ik maak, ik maak ze dan vloeibaar, zeg maar. En dan gaan ze over. Ga je dan chocoladefondue eten? Wat ga ik doen? Chocoladefondue. Als toetje. Ken je dat? Ik ga toch geen chocoladefondue eten als ja, dan, toetje. Jawel, dan heb, heb je zo'n hele grote. Dat is net als fondue. Dan maak je dus vloeibaar. Ja. En dan doe je, doop je daar allerlei lekkere dingen in. En zo, zoals vruchten of marshmallows en zo. Dat lekker ook, hoor. Dat kan ik ook wel eens doen. Ja. Dat is lekker. Nou, weer je het anders als je een biefstukje op de bak laat? Ik kan ook gewoon je vinger erin houden. Kan ook. Je, dus maar dat je is vinger vinger het. En daarna bel je beverwijk. Maar dan ben je je vinger kwijt, want het is heet, hoor. Is het heet? Ja, ja, ja het, is heet. Jo, het is Nou ja, het is, het is 40 graden, hè. Nou, Fijn, als je, 40 zo, Warme chocola graden. is best heet, hoor. Ja, maar ik heb vroeger in die bekende popgroep -pop gezeten. Hot chocolate. Hot chocolate? Oh, was jij was die zanger. Oh. Ja, ik was de zanger ja, ja, van oh, hot, okay, hot, hot chocolate. Normal. Ja, ja. ja. ja. Dus, nou, dus ik heb zei, daar zei, helemaal maar, geen last van. Ja, want <laughs> er was iemand die al die chocola begreep, dan zeg jij, ja, naar nou, Emmy, Emmy, em Emily. Zei je toen dat. Die heeft dat gedaan. Ja. Ja. Nee, ik kan me er wel herinneren. Ja, maar goed, die tijd die breekt. Maar chocola nog kan nog. je heel lang bewaren, hè? Ja, maar die tijd gebruik ik gewoon niet. Het moet op. Ja, moet het ja. op. Kun, jij, kun je chocola een jaar laten liggen? Dat lukt me niet. Nee? nee, nee oh, nee, ik nee. wel. Ik kan dat wel. Ja. Nee, nee, nee. Als het, het, het uit mijn winkelbandje is, dan duurt het meestal een uurtje. Dan is het zo kort, zo <laughs> kort. Ja, ja, echt? Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. Ja, goeiemorgen. Ja, goeiemorgen. Ja, Oh Ja, goeiemorgen. Goeiemorgen. Nou, nou dat dus is uh, het puur wat er binnenkomt. <laughs> nou, zijn Harme en moeten dat nog niet binnen zijn. Nee, nee. dat klopt. Die komen later. Oh, ik heb ze wel in het dorp zien lopen. Ja, oh. ja ze waren aan in het inkopen doen bij Dirk van der Broek. Dat is ah. mooi stom, maar die zitten Ja, normaal gaan ze he? altijd naar Albert Heijn van ja. de Hema's die HEMA's zie ik ze ook wel lopen. Ja. ja. Maar nu waren ze bij Dirk van der Broek aan de, de, ze aanbiedingen dan de, aanbiedingen of de, de, de, de, de laagste prijs dan. Ja, super. die hebben de laagste prijs. De laagste ja. prijs. Maar dat is niet waar hoor. Maar ik ben zomaar gekomen om er ook eens even gezellig... Met in de uitzending wat, uh, wat mee te doen. zeg dus kan Oh, dat? natuurlijk. Ja. natuurlijk ik, Want ja. ik wou eigenlijk aan jullie vragen... je hebt het over Sinterklaas. Hè? Ja. Dat is natuurlijk een bishop. Ja. Dus dat spreekt mij wel aan. Ja. Maar... Ik vind dat de kersel domineert op het ogenblik. Er zit ja. over van die, die tuincentra. En ik had van de week... Uh, luister ik naar ZFM Toen had Willem had al een gesprek. Een gesprek moet ik zeggen. Met, met Charles... Over de kerst. Oh, ja. Toen al. Toen ja, Er ja. stond ook kerstmuziek achter. Was wel, ik, ik werd wel helemaal verblijd, hoor. De, ja. Die omstandigheden vind ik zo aangenaam. Dus ik heb zo genoten van dat gesprek. Maar wat vinden jullie dan nou van? Dat er nu al die kerstmarkt allemaal ook... Ja, ja, ja, Draai het is om. Hè? Want stel nou dat je bijvoorbeeld zegt... van, nou, Sinterklaas komt in de verdrukking. Hè? Het is al een etnische minderheid. Dus <coughs> nee, dat ja. kan allemaal niet zo uit. Maar stel nou dat je in het thuis ...komt en er staan allemaal er staat iets van honderd Sinterklaas. Ja. Dat nou. kan toch niet. Er is toch maar één Sinterklaas. Ja, maar, dat is allemaal ja, hulp. Ja, maar je ja, ja, ja. komt het kom thuiscentrum mee... Ja, ja, ja. ...en ja. je ziet allemaal kerstbomen. Wat vind je gezelliger? Ja, Maar ik, ik vind ze allebei leuk eigenlijk. Ik heb er de ballen verstand van zeg. Ja. Nou, ik, ja je kunt er een piek over opzetten. Dat ja, maakt niet uit. Ja, dat ja. is een piekervaring Willem. Ja, maar ja, het is een dat andere anders. beleving hè. Kerst en Sinterklaas. Ja. Uh, ja, ik vind Sinterklaas Sinter is, meer, is natuurlijk meer voor kinderen. Voor kinderen, ja. En, en Kerst is voor allemaal, voor nou, voor Ik allemaal. zal je vertellen in dat tuincentrum in De Boet in Noord-Holland. Ja. Want ik, na de aanleiding van de radio-uitzending deze week. ben ik gejaagd naar Noord-Holland, naar Hoog Hoog. Hoogschwoud. Heet dat? Hoogschwoud. Hoogschwoud. Ja. Daar is een heel groot tuincentrum. En dat heet De Boet. De boet. De boet. Het is prachtig. Ja, Ja, zo wonderschoon. Het is net een paradijs als je er binnen loopt, Jerry. Echt waar? Echt waar. Ja? Ik heb zo genoten. En maar, jullie hadden het over Sinterklaas en kinderfeest. Maar, ik ben er van mening overtuigd van... dat het, het kerstfeest ook steeds meer voor kinderen wordt. Wel, vele Hij was op dat, dat tuincentrum een draaimolen hoor. voor kinderen. Dat is even van mooi. Het oudste Kerstliedje gaat over een kind. Ja. Er is een kindje geboren. Ja. Die zegt niet tegen zijn oma geboren. Is dat waar? Dat is echt waar. Is toch een kindertje geboren? Ja. ja. Voor jou, Jerry, toch niet? Nee, niet van mij. Ook niet nee, voor niet jou. Van mij. Nee, ik oh, ben bent, onschuldig. Daar ben je niet meer aan toe. Nee. Nee, nee. nee dat kan ook niet meer. Dat kan ook natuurlijk. niet meer, nee. Maar ja, altijd ja. naar Sinterklaas of, of de Kerst, maar dat maakt niet uit. Als je daar achteraan loopt en je bent er blij mee. Is het dan goed? Follow him Bye. Ever since he Touched my hand I Ah, goed, we zijn er zojuist uitgekomen dat, uh, dat uh, onze grote vriend Charles uh, een enorme binding heeft met uh, Sanne Wallace de Vries. Ja, Sanne Wallace de Vries. Ja. Uh, nee dus. Oh, dat dank uh, Sanne Wallis de Vries, wie is dat nou weer? Dat is die van... Uh, van een cabaretier, van, uh, hè? Cabaretier, van, uh, cabaretier, van, uh, ja? Oh, cabaretier. En ze, hè? Zing, en ze zit nu in de musical van... Ja, wij, wij mogen van de paters, mijn, mijn collega paters... mogen wij s'avonds niet naar uh, cabaret kijken. dat cabaret, Dat is cabaret, nee, cabaret kijken. Ja, nee. cabaret, waarom niet? Dat heeft niet de zegen van onze uh, communie, zeg maar. Oh, waar moeten jullie dan naar kijken? Ja, wij moeten alleen maar naar serieuze onderwerpen en dat kijken. Het dagboek van Erdison en zo. Ja. De dag dat dagboek vind ik wel heel ja, leuk. Heel het heel dagboek, uh, ja. Of het dagboek van. Uh, uh, groen, hoe heet je ook weer? Uh, uh, uh, groen, eh, uh, Hendrik. Uh, Hendrik Groen. Hend Hend Hendrik Groen, ja, ja, dat is ook mooi. Met André van Duin. Wie? Ja, prachtig, prachtig, Dat vind ik zo mooi, daar moest ik van huilen. Ja, Echt, dat was ook ja. heel mooi. Ja. Dat vond ik zo ontroerd. Ja. Hebben jullie dat ook Ik heb het gezien. Heb je ja, ja, ja. Ja. dat ook gehad ja, dat je moest huilen? Ik moet heel snel ik, huilen. Uh, hoor, ik ja. heb dat ook als ik, ik jou ja. huilen noem. dan word ik heel ontroerd. Ja. Het, ja. Ja. Ja. Zeg maar, het weer is ook om te janken. En dan geloof dat Charles klaar is om straks het weer te gaan vertellen. Charles, toch? Ja, nou, ja, ja, pater, daar is tijd. ja, ja zeker, Pater. Ja. Heeft u nog tijd om even te blijven? Nou, zeker wel, ik, ik ga er even lekker van zitten. Want Jerry heeft weer heerlijke koekjes meegenomen. En ze heeft ook wat koffie voor me ingestoken. Ik ga ervan genieten. Goed, wat ga je doen? Genieten. Ik ga ervan genieten, ja, nou ja, dat is goed. Het is, uh, hij, hij zegt van. Uh, helaas, geen weer. Zegt hij, geen weer. Is het geen weer? Het is geen weer. Nou, weet je wat? Uh, ik, ik trek me een oude kast op. Ja, trek jij maar eens een oude kast op. ga eens even kijken wat het wordt. Ja, lukt dat nog? Jawel, ja, wel toch. komt ie, dan komt ie. Ja hoor, kom maar met het weer. Ach, luisteraars, na twee middagen met regionaal maximale temperaturen van 22 tot 23 graden... is het ook op vrijdag nog wel uh, redelijk warm. Uh, dan heb ik het over half oktober, hè. Want in uh, half oktober is het meestal niet meer zo warm. Uh, maar, maar in Oost-Nederland mogelijk nog eventjes zo'n 20 graden. Het is niet te geloven en in het westen van het land. Uh, daar regelt het soms nog. Er is een groot verschil hè, tussen uh, Oost en West. Zeker, hè? zeker. Ja. Het oh, is het gauw 20 kilometer nou, oh, ja, ja. Ja, ja. Vrijdag kent afhankelijk uh, nog uh, mis die nog enige tijd kan blijven hangen. Uh, het eerste dagdeel. ik Sinterklaas wel niet hebben gaan. Die komt. al ja dat hij komt. Overigens zijn er flinke wolkenvelden, maar vooral in Oost-Nederland uh, daar kun je wel, toch nog wel wat opklaringen krijgen. Dus daar ziet het er toch wat uh, vriendelijker uit. En daar wordt het dan ook uh, op z'n warmst met zo'n 19 of 20 graden. Zo. In Zeeland, uh. Zuid- en Noord-Holland kan gedurende het hele dagdeel soms uh, lichte regen vallen. Ja. gevolge van een zwak front. In de omgeving blijft Treuzelen. En het is ook op de Efteling. Ja, dus ook, ook, dat gaat Willem vanmiddag opdreven als elfje. Hij is het oefenen nu hier in de ja, studio. Ja, ik, nee, ik zag het. Ja, ja, ja, ja, ja. als elfje. Ja. Ja. Ja, alleen ik heb dan de erotische versie. Ik doe dan de waterlullies. De, de waterlullies, ja. ja. <laughs> dat is ook leuk. Ja, dat is ook leuk. De De waterlullies. Sascha, uh, uh, Willem, dat kan ik toch niet tolereren hoor. Dat nee. je hier van die met mijn taaltje gebruikt. Nee, neem me niet dadelijk. Nee. Ja. ga joh, verder met je weerbericht, jongen. Ja, klopt, klopt. Nou, zaterdag is een dag uh, met tamelijk veel bevolking en vooral in het oosten van het land. Ik kan daar eerst nog even naar het regengebied schampen. Wat is schampen? Dat is uh, rakelijk te langzin. Ja, uh, ja, Willem, leg, ja. leg jij het eens dus even uit. Dan kun je er rakelijk zijn, zeg maar. De, de, rakelings... de rakelings langs heen, ja. Oh, de ja, het is bij ons zegt ze daar. Schampen. Weer wat geleerd. Het is dus de taalstaat, hè? Dus uh, Frits Spits. Ja. Spitsvondig is Frits wel. Uh, bij een matige wind tussen zuid en zuidwest. Zo'n 16 graden. We gaan naar de vooruitzichten, mensen. Ik hoop het. Tot 25 oktober. Dan wordt u medegedeeld door de boerenpartij. De vooruitzichten tot 25 oktober. De hoge temperaturen voor na half oktober houden voorlopig aan, hoor. En vanaf zondag, dan valt er soms wel regen, maar... er is een gerede kans op een grote, deels droge, komende week... met geleidelijk uh, meer weersbepalende invloed... van een solide hoge drukgebied, mensen. Yeah, yeah, allah, allah, yeah. Hoge ja, applaus allemaal. Hoge druk, hoge druk. Hoge druk, ja. Ik ga jou nou... Uh, dit, dit is het luisteraar, dit is het En uh, Willem, ik ga jou nou onder druk zetten... ...onder hoge druk zetten... Ja. ...om eindelijk nou weer eens een lekker stukje muziek te draaien. Ik kan hey, dat ja. gebeuren. Hey, ik er... zie je zoeken, ik zie je kijken. Ik wat zie je is zoeken. er mis met mijn muziek? Nou, er is niks mis mee. Daarom vraag ik het juist, joh. Zet weer eens een leuke deun voor ons op. Luisteraars, daar komt hij, hoor. Willem zet zich schrap. Hij start hij de muziek. Zwank, ja, daar komt hij. Zwingend nummer, Reparata nummer en ja. En de Delrons, Captain of Ship, wat zeg je Een Zwingend nummer. Ja, ik denk, laat ik eens even zwingen, want He? die, die ja. duif begon er weer te zeuren natuurlijk over... Uh, ja, uh, ja heb je ook iets van, uh, van uh, David maar, uh, Gates of zo? Of, nee, goed, dat hebben we niet. Hey. Goed nummer, ja. ja. Goed gekozen. We kregen zojuist een, een foto uh, uh, van, uh, van een, een onbekende luisteraar. Dankjewel Annemiek. Um, zij is al bezig voor de kerst. Ja, we hebben het er toch ook over. Ja, ja en nou ja, het ken ik nu al, een... hè? Ja, en nu al, ja. En ik kan me herinneren, wij hebben uh, de vorige kerst. Uh, kerstengeltjes, die hebben we nog. Ja, kerstengeltjes, kerstengeltjes met lampjes erin. Ja, en die liggen allemaal nog te wachten weer. Ja, die liggen allemaal weer te wachten. Net als dat heldere licht wat hier met die koptelefoon op zit. Ja. Die zitten, wat ben je nou allemaal aan het doen, uh, Duif? Ik ben. Ik kijk of mijn ogen het nog doen. Nou, geef het maar op, want het is niks meer. <laughs> Ach, jongens, jongens, jongens, jongens, jongens. Maar Gerry, hadden wij nog iets van pluspunten? Hadden we uh, nog iets? Iets met de kerst of zo? Nee, de kerst is oh. er nog niet. Dat is een beetje te voorbarig. Ja. Um, nou ja, er is ook nog de improvisatie- en theatersport. Ja. Uh, Wegen succes vanaf september. Is er, is er wegens succes, is er vanaf september weer een nieuwe ronde. Dus onder leiding van een trainingsacteur Leo van Esch. Die ja, die ken je. Uh, nou, maar die is het niet. Maar oh, is jammer. Dat is een ander. Uh, <lacht> maak je <lacht> kennis met de wonderwereld van improviseren. Nou, ja. daar kunnen jullie allebei wel aan meedoen. Want jullie zijn heel goed in improviseren, vind ik. Jullie nou, allebei. Ik heb één keer, uh, He? een keer heb ik meegedaan aan de wedstrijd uh, stand-up comedian. Ja, en? Ah, ik doe het nooit meer weer. Nee? Ik was heel staan, joh. Ja, dat is zo heet Daarom heet het ook zo, hè, natuurlijk. Ja, we werden gewoon zitting. Als ze komen met een sitting... sitting uh, ja, zitting het uh, is allemaal... Het is het niet, niet. Nee. En wat ja. voor... Nou, ben ik wel ergens nieuwsgier geworden. Wat, wat voor ik, wat voor deed jij nou? Wat, wat zeg ik? ik? Wat voor ik deed jij nou? Ik deed, ik deed iets met konijnen. Op oh, met konijnen? Iets met konijnen. En? Ja, nou, die rennen veel harder dan ik, natuurlijk. ja. Dat is wel een hele korte actie. Nee, dat, ja. was, dat was het niet, hè? Ja, Hans Klok, die kan dat wel met konijnen. Ja, die nu. kan het wel. Ja, maar die tovert die... ze uit... Uh... Nee, nee, die, nee, ja, nee, die neemt nee? de konijn en, en, en dan tovert hij dat konijn om en dan gaat hij er als een haas vandoor. Oh ja, dat ja. kan ook. Ja, dat kan ah, ook. die was wel van de tijd, hoor, van ik. Hans Klok. <laughs> ja. Ja. ja. Nou ja, dat is dus die... Uh, je, je maakt kennis met de wonderenwereld van improviseren. Nee, toch wel. Ja. Hoi. Uit je hoofd en in je lijf. In, mijn, in lijf? Ja. mijn lijf? Ja, in je lijf kun je ook improviseren. Oh, there are je places life. I remember in my life. Nee, niet, li niet dat lijf. Je, je, li <laughs> <laughs> je eigen lijf. We hebben zo over nagedacht om zanglessen te nemen, Charles. Though some have changed, some forever, not for better. No. Some have gone on, and some remained. All these places had their moments. Ja, life of lovers and friends, ah, I still ma, can recall. Nah, mooi, but yeah, but, some uh, are dead, and some are living. Yeah, yeah. In yeah. My life, I love them all. So, so huppakee. Ik doe gewoon die microfoon dicht, naar en heren, want normaal... ...hij gaat die geld vervragen, dat weet ik zeker. Moet ik je even naar buiten rammen, joh? Oh, sorry, neem ben ik kwalijk, hoor. Neem ik kwalijk, ja, sorry. Ja. Nee, was een grap, was een grap, was grap, hè? Wat, wat, wat, wat, wat, wat is een grap. Ja. Goed, Gerry, had je nog iets van. Uh, van uh, nou ja, ik was dat net nog aan het vertellen, maar ik word steeds geïntrumpeerd. Ja, je wordt geïntrumpeerd. Ik word geïntrumpeerd. Ik word geperforeerd door. Uh, ja. Ik hou helemaal niet van peren, dus ik, ik peer nou even weg. Ja, doe maar even. Oh, Gerry, wat had je verder nog? Want het wordt een beetje chaos hier, jongens. We beginnen een beetje een dikke <coughs> cacao te worden hier. Voetjes van de vloer. Ja, nou, ik kan. De, uh, daar donder ik naar beneden. Ik zit nu op mijn stoel. Connie, Connie. Nee, onze Connie Lodewijk, die doet dat elke vrijdag. Dat is die dag. Nee, dat is, zij heeft in het uh, Nationaal uh, Ballet. Heeft zich, ze Kon is een buurvrouw, weinig. ze woont bij, uh, ook een hartstikke lief mens. Echt waar? Geef nog steeds. Ben ik ook. Jij bent ook lief. Ben je ja. ook een Geef zij ja. uh, dansles, uh, dat houdt je fit. Je lijf blijft fit, hè, als je danst. Fit? Fit. fit. F. Zie ik er fit uit, Gerry? Hij ja, ziet er behoorlijk fit uit, hoor. <laughs> Dus doe maar even muziek, uh, Willem. <lacht> ik krijg de kans niet om iets je te vertellen. Je krijgt gewoon de kans. In. Nee, hij, weet niet. je, wat hij aan het doen is iedere keer gewoon, En dat wil ik toch eens een keer zeggen. Want je, je wacht altijd het vuur aan in ons. Het vuur? Ja. <lacht> maar was even je, trouwens. Nou, het verzoekje is ingewilligd. En, uh, <lacht> ja, ik... Uh, ja, we, ik, we, ik word hier een beetje... Ja, we, ik, moeten, uh, we moeten Geri eerst een beetje tot bedaren brengen. Want ze willen ons nog meer nieuws gaan vertellen van Pluspunt. Maar, nee, maar ja, nee, want, nee. nee ik, ik, jullie moeten eerst rustig zijn. Want anders nou, dan... ik ben hartstikke rustig. <lacht> en als er <lacht> een, iemand rustiger hier is, dan ben ik het. <lacht> Geloof je het zelf? <lacht> Waar, je was, waar was ja, je Ja, ik bezig? ga dat niet meer vertellen, want ik... Uh... Nou, dat, dat, dat vinden de luisteraars teleurstellend dat je nee, dat niet meer vind gaat het vertellen. Nee, ik vind dat niet leuk meer, nee. Nee? nee? leuk meer, nee. Oh. Wat, wat vind je, wat, wat, wat, Ik kan wat? jullie, ik heb, dat is ook leuk, een recept. Uh, scampi met paprika knoflooksaus Laat eerst even maar wat scampi is. Scampi zijn grote garnalen. Over oh, mij niet zo doordringen aan te kijken. Die ken je toch wel, die grote garnalen? die met zo'n nee je hebt skampies oh nee skampies skampies gamba's en gewone Hollandse garnalen en Noorse garnalen je hebt heel veel soorten garnalen ja maar dat kom je pas achter als je ze vangt en je luistert naar wat ze elkaar vertellen dan weet je oh dat is een Noorse garnalen. dat ik jullie ja met e hè met ja met n hè met e n e n e n e ja. Uh, maar dat lijkt me wel lekker. Scampjes met paprika, knoflooksaus. Maar is dat nu dat je jezelf uitnodigt? Nee, nee dat is een recept wat, uh... uh, wat pluspunten uh, uh, doorgeeft. Maar, dus dat uh, kun, je, kun je zelf maken. Dat doen ze ook al. Ja. Zij hebben ook elke week hebben zij, uh, kun je, wordt er gekookt ook. Hè? En dan kun je dus uh, mee eten. Oké. Okay. Ja. Nou, heel weinig volgens mij. Uh. Dat is wel, wel leuk hoor, voor heel weinig. Ja. Ja. Dus en en dat, dat zijn allemaal vrijwilligers die dat dan doen. En dan, uh, maar als je het hebt over scampies en garnalen... Ja. dan heb je het over een hoop geld. Want nou, maar als, is, ze, ze zijn, heel, het duur. Ze zijn ja. nou heel duur. De, ja, dat bedoel ik. Echt, ja. ja. ja. Maar dus, hoe, hoe kan het daar dan zo voordelig zijn? Worden die, die garnalen, nou, misschien worden ze, Ik denk dat ze misschien in grote hoeveelheden worden, ge, worden gevangen. Eén keer in de zoveel tijden, dan zie je mensen op het strand... Ik kan ook serieus zijn, natuurlijk. Dat de nou. mensen op het strand lopen met een kruisnet. Mijn, mijn, mijn pipikure die doet dat ook. Met een, kruisnet. met een kruisnet? Oh, dan gaan ze, garnalen, dan gaan ze garnalen vangen. Dan gaan ze, vangen. Dan gaan ze, ja, dan gaan ze slepen hè? over de bodem. Hè? Wie? Nou, met dat net? Ja, ja, ja. Ik heb eigenlijk geen. Nee, maar doen. dat zie ik wel. Dat kun je dus alleen doen. Dat, dat ja, inderdaad. Loopt ja, gewoon... Dat doe je alleen. Ja, ja, ja. Ja. En, dan, uh... en dan kun je zelf grana Hollandse granaaltjes... Maar die dan... zeggen ook van het is gewoon niet meer te betalen. Nee ze, te nee, ze zijn niet te betalen. Zeg ze ook. Je betaalt betaalden betaalden. nu uh, 10 euro voor een ons-Hollandse granaal. En dan heb je een ons. Dat betekent het is een je het staartje zit eraan? Nee, ze zijn echt kilo. bloot. Nee, ze zijn bloot. Ze zijn oh. helemaal... Uh, Draadjes eruit? Alles, alles is weg. Alles eruit. Dus het zijn blote kanalen. Een blote zeg kanaal. Maar. Bl het was dit gekke. Ja, nou ja, zo... Ja, toch? Dan, uh, maar dat vind ik heel duur. Vind ik wel duur. Ik heb geen idee. Uh, eerder een de genodiging nog van een garnalencocktail. Maar dat is niet de betaal. <tie> nou, daarom hebben ze het ook niet meer op de kaart staan. Hè? De ik mensen, heb de restaurant. bij een strandtent gedaan. Die eerder een cocktail bestelde. En toen ik uh, dat ding had besteld, heb die Vincent koffer gepakt. van hij komt weer op vakantie. Zo duur is dat. Nou, dat wil ik wel geloven. Ja, ja. Maar ja. dat is ook niet leuk meer natuurlijk. Hè? Zo duur. Nee. Ja, nee. Maar ja, goed. het is, uh, Schijnt dat vis... Heel duur betaald wordt. Echt? Ja, ik moet je eerlijk zeggen dat ik, ik zit altijd te smullen van, van gamba's en scamp waarschijnlijk. Want Scamp ja. nog, nog groter als, als, een, als een Nee, zo even gewoon met andere vormen, een beetje. Ja. Oh, oké. Ja, okay. ja. Nou, Scampi, ja, ik, ja, heerlijk. Gaan jullie, eens, gaan jullie wel eens naar een sterrenrestaurant? Ja. Ik ben naar de Bokkendoorns geweest. Oh. Een paar keer. Ja. En ging je dan ook naar afloop nog even een patatje houden? Nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee. Dat was echt top hoor. Maar je ja? was wel, het was wel heel duur. Ja. Maar het is wel echt top. Maar, maar uh, ja, men vertelt... Ik weet niet of het waar is, want ik ben er nog nooit geweest. Maar ik, kan ik hoefde niet het over... niet te betalen. Hè? Ik kreeg het dus. Dus dat scheelt natuurlijk niet. Ja, ja. Hey, maar luister. Uh, uh, de hoeveelheden die je dan... Uh... Dat viel mee. Want dan heb je een, kun je een vijfgangenmenu, krijg je dan? Als je dat wil... En dat zijn dan wel allemaal kleine, kleine dingen. Maar als je al die vijf op hebt, dan zit je best wel vol. Oké. Okay. Ja. Maar het wel, ik vind het wel leuk. Het is wel leuk. Je krijgt van die, diverse dingen. En de manier waarop ze het serveren, vind ik altijd zo. Die entourage en met handschoenen aan. En uh, weet je wel, wat vet ah, op, ja, op je schoot neerleggen. Uh, oh ja. Oh, ja. En, uh, ja ik ja. heb één keer gegeten. Ja. Nou, is een Indische rijstafel. Ik doe dat nooit meer. Weer. Want? Allemaal houtsplinters in mijn mond. Houtsplinters in je mond. Het was een geen rijstafel. Dat waren nog eens herinneringen, hè? die werden daarin nou, gemaakt. En dan nou. uh, doen we het dan tot de dag van vandaag, doen we het ermee, ja, jaren zestig. En uh, ja, ik zie je Petra is, uh, ook, uh, Die zo heeft ook aangeschoven bij ons aan de stamtafel, zeg maar. Dus, uh, gezellig. Gezellig, wel doorgaan met je werk natuurlijk, hè? want dat gaat gewoon door. Dat geldt ook trouwens voor Annemieke Vos, die zit nog steeds met de kerstattributen... Uh, is er dingetjes aan het maken? echt? Ik, ik sta er onversteld van dat mensen dat kunnen maken. Dat, dat, is, dat, dat is wel priegelwerk volgens mij. Uh, ik weet niet, zal ik eens vragen? Uh, Annemiek, gebruik je hiervoor een priegelnaald? Of dat ik heb even... daar geen geduld voor. Ik, ik zou dat niet kunnen. Vroeger hadden, we, hadden wij op de lagere school had je dus ook handwerken. Ja. En daar had ik een hekel aan. Ik vond alleen borduren ja. wel leuk. Maar breien... Dat vond ik zo erg. Met vier pennen moest je dat doen. Ja. En dan had je ook opdrachten. En dan, dan had ik geen zin in. En dan gaf ik het aan mijn oma. Ja. En die, die, die kon heel goed breien. En die maakte dat dan voor me. En dan leverde ik het weer in, weet je wel. Maar ja, ja dat hadden ze wel door dat dat niet... Uh, dus ik werd gedisqualificeerd uh, ja. Ja. toen al. Maar het is, ik heb uh, <coughs> een tante, die deed dat ook altijd. En mensen kon breien, joh. Maar die gingen altijd... Dat, in de nok van het huis, zo'n draagbalk, gingen ja. ze altijd bovenop zitten. Ze zaten de hele dag op die balk ja. te breien. Maar wat deed ze daar nou dan? Balken breien. Dat schijnt heel lekker te zijn, Oh, hè? dat is zo lekker. Ja? Ja, ja dat, is, dat is zo lekker. Ja, waar ik vandaan kom, ja. ik kom uit het oosten van het land. Ja. Dat is balken En wat is dat precies? Dat is lekker. En um, als je daar uh, een kilo balken koopt, dan betaal je daar iets van 8 euro voor. Ik kwam onlangs. 8 euro? Ja, dat dus nee? is niks. Nee? Nee, het is een afvalproduct. Hè? En uh, een, een dag ervoor liep het balkenbreidje erin in de wijte knorren, zeg maar. Maar oh, in, in ieder geval, toen heb ik daar dus opgezocht hier in Zandvoort. En dan betaal ik voor dezelfde kilo 20 euro. Ja. En toen vroeg ik of die man uh, in plaats van een molensteen die de hele molen op zijn kop heeft gehad. Dat is niet normaal. Dus het ja, zeg maar, is te duur? Ja, natuurlijk is het te duur. Dus nou heb ik... Uh, bij de Slager ben je geweest. Ja, ja, bij de Slager. Noem me geen naam. Nee, ik noem, ik mag Slager zeggen. Ja ja, ja, ja, ja, En uh, dan heb ik een telefoontje gepleegd naar mijn broer in de Groenblad. Ja. En hij zei: van, joh, uh, kun je naar een balkenbrei komen? En hij zei: ja, dat is goed. Dus die heeft mij zo'n twee kilo gereeld. En uh, nou ja, en dan kom ik thuis en dan snij ik de plakken van en dan bak ik dat. Ja, dat is goddelijk. Dat ja, is dat is, lekker? Ja, ja? Dat, is zo, dat is zo... Ik heb het nooit gegeten. Echt niet? Nee. Jij, Charles? Heb jij het wel eens gegeven, nee, Balkenbrei? Nee? Nooit, ik zou niet weten wat het is, Balkenbrei. Nou, ik zit daar Heel... net te vertellen. Ja, maar ik weet nog niet. Ja, maar het is lekker. <laughs> ja. Meer hoef je niet te weten. Het zo. is van een varken. Het is van een varken. hè? Nee. Balkenbrei, nee. Maar, maar wat, kun je nog een klein beetje meer gedetailleerd uitleggen het Balkenbrei, dat is de naam, het laatste gedeelte van het woord. Brei. Het uh, is een. Uh, uh, ja, ja, hoe, hoe moet ik dat nou uitleggen? Het, het, het afvalproduct van, van, van uh, het varkentje, zeg maar. Mm -hmm. Wat oh, dat, anders weggegooid wordt, wat, zeg ja, maar. Ja, precies. Dat wordt, dan, uh, dat wordt dan gekookt en dat wordt uh, in, uh, uh, in schalen gezet. Ja. Dat is het ene product. Uh, dat heet zure zult. Sure oh, zure zult, zult. Maar dat ken ik wel. Ja, tuurlijk. Dat, dat vond dat... mijn vader heel lekker. Ja. Dat is zalig. Ja. Vooral met een heel warm weer. Ja. Bestaat dat nog, zure zult? Uh, als oh. ik het maak wel, ja. Nee, maar bij de slager kun je dat nog wel? Ja, nou, ik denk het niet, hè, denk allemaal. Ik het niet. Nee, dat het het is echt regengebonden, denk ik. En dat, ja. and, en dat andere, dat is, uh, dat is ook een product. met hetzelfde product. Maar dan komt de meel aan te pas met een heleboel kruiden. ja. Uh, dus dat je dus een soort stevige, stevige uh, brei krijgt. Instantie. Dan gaat in, ja, substantie. In, ja, ja, ja, dan instantie, krijg ja, je dus, ja, ja. dan gaat de koeling in. Dan oh, wordt het dan en dan dan wordt, de, wordt stijf. Ja, pakken, en dan kun je de plakken, en dan kun je de plakken oh, okay. Maar er zit echt stukken spek in en zo. En okay. dat bak je dan. En dat bak je dan. Oh, okay. dan is, uh, dat is zalig. Ja, ja. Ah, zo, ik krijg het in één keer zin. Ik ga zo met mijn broer bellen, denk ik. Ja, maar goed, grappig, uh, Charles. Ja. Ik, heb het nou, ik heb het nou helemaal uitgelegd. En, uh, gaat de keer proeven Echt waar? Ja, ja, ik. Uh, ik ken het ha. niet, de naam wel, maar ik, ik, het is iets heel ouds ook volgens mij. Het he? is heel oud. Want vroeger aten de mensen dat. Op de arme, mensen, de arme mensen, toch? Ook? Ook ja, wel, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. Dat ja. ze niks weggooiden en zo. Ja, en, en Import dus die eten het ook toch wel eens, daar ben ik er geen van. <laughs> ja, en, en je hebt ook mensen die verafschuwen dat. En uh, die ja, zeggen ja. dat, van nou weet je wat, is, als ik ooit eens een keer mijn gat in mijn schoen krijg, dan plak ik er wel eens een stukje balk op rij en dan zit hij weer dicht. <coughs> ja, dat kan ook, ja. Toch weer die uh, Sietar hè? Ja, toch weer uh, raakjes janker, hè? Nou vooruit. I looked in the sky where an elephant side was looking at me from a bubble country. And all the time you was the hole in my shoe, which was letting in water. and all that i knew was the hole in my shoe which was letting it Ja, dat doet ja. me een beetje denken aan... Uh, ik, ik werkte vroeger, toen ik uh, een jaar of... Uh, nou, 19 was. Mm -hmm. Bij Pek en Kloppenburg in, in uh, Haarlem. oh echt? Ja? Op de administratie. De oh ik dacht als verkoper, boekhouding, ja. maar, oh. maar ook af en toe in de centrale kassa. Op, ja. op de zaterdag was het heel erg druk. En, uh, Pek en Kloppen? Uh, ja, ja, er werden allemaal pakken verkocht ja. en zo. En Barit Biesheuvel, die, uh, was daar kloon bijvoorbeeld. Uh, Oud-minister. Ja. Uh, maar waarom vertel ik dat nou? Nee, Nou, toen ik daar werkte bij Peekingslovenburg... organiseerde ik een, een uh, outdoor rally oh. voor het personeel. Oh. Ja, was heel leuk om te doen. Die, uh, die rally die vond plaats uh, in de omgeving van Roelst-Arendsveen... en Abbenes en al ja, die nee, plaatjes nee, ja. en zo. Ook Kaag Eiland, dat ja, werd ja. ook aangedaan. Maar ik, her, ik had toen een Volkswagen kevertje... Uh, waar ik hier wel mee uitzette. Met een Bob. Ik weet niet meer hoe die van zijn achternaam heette. Dat was een collega. Niet de nee, nee. <laughs> een Bob in ieder geval. En die Bob uh, was een collega van Ach, Peter Kloppenburg. Ja. En die vond het leuk om samen met mij dat te, te ja, organiseren. Maar ik herinner me dat dit. Dit repertoire wat je zojuist draait. Ja, ja. Dat dat toen. Uh, dat was toen in, hè? dat, dat nee. bij ons aanstond in dat ja. voorslag. Ja, grappig, hè? Ja. meest krijg je die uh, ja. herinnering. Ja, een soort, een soort, ja, een uh, soort uh, visioen. Ja, visioen. ja, Een Visioen. Ja, visioen. Ja. Hey, maar uh, we gaan richting de klok van, uh, van 11 uur, oh, jongens. Oh. Dan gaan we het laatste uur alweer in. Het is toch wel leuk dat die klokken krijgen, eigenlijk. Ja, hè? ja hij wel. Hij, hij kan wel kijken. Hij, ja. uh, nee, u luistert niet naar het programma van... Hoe zeg je mijn collega's af? Nee, dit is <laughs> gewoon... U luistert naar de boys. Geen Willem en ik vriend. Ik vind je toch wel aardig. En dan moet jij zo meteen zeggen van wie dit nummer is. Oké. Okay.